De Franse journaliste Edith Bouvier is veilig aangekomen in Libanon. Dat heeft de Franse president Sarkozy bevestigd... en ook Syrische activisten bevestigen het verhaal. Bouvier raakte ernstig gewond tijdens aanval op de stad Homs. Ze liep een gecompliceerde beenbreuk op... en smeekte via een video op YouTube om geëvacueerd te worden. Sarkozy zei eerder deze week ook al dat de journaliste was bevrijd. Later moest hij dat bericht weer intrekken. Nu is Bouvier inderdaad weggehaald uit Homs. Ook een Franse fotograaf die in Homs vastzat is de grens overgestoken. Herman van Rompuy blijft de komende 2,5 jaar de president van de Europese Unie. Hij werd zoals verwacht door de leiders van de EU herkozen als voorzitter van de Europese Raad. De Belg blijft tot december 2014. Hij noemt het een voorrecht om Europa te dienen in zulke beslissende tijden. Hij leidt ook de besprekingen van de ministers van Financiën.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 Hussein wordt verdacht van het plegen van misdaden tegen de menselijkheid... toen hij speciaal gezant van president Bashir was in de regio Darfur. Regeringsgezinde milities pleegden daar oorlogsmisdaden. Volgens de Verenigde Naties zijn in Darfur sinds 2003 300.000 mensen omgekomen. De Soedanese regering zegt dat het er slechts een paar duizend zijn. CDA-europarlementariër Ria Ome wordt bedreigd sinds ze stelling heeft genomen tegen het PVV-meldpunt voor overlast door Midden- en Oost-Europeanen. Ome zei dat maandag tegen het Poolse tv-station Polsat. Ome nam het een paar weken geleden op voor Oost-Europeanen die zich het slachtoffer voelen van het omstreden meldpunt. Er zou sindsdien onder meer brand zijn gesticht bij haar woning. Ze heeft aangifte gedaan.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 Automobilisten die dagelijks in een vervuilende oude auto rijden... zouden dat voordeel niet meer moeten hebben. Atsma wilde zijn plan bespreken met VVD-collega Wekers... maar die wijst dat nu al van de hand. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de rating van SNS Reaal... verlaagd van BBB naar BBB. De vooruitzichten voor het bedrijf zijn verslechterd... door de tegenvallende economische ontwikkelingen in Nederland, zegt S&P. Door de zwakke economie is het vooral voor SNS Bank moeilijker om de opbrengsten op te voeren en de risicopositie te verbeteren, zegt S&P. Dat geldt in mindere mate ook voor de verzekeringstak. Het bedrijf kan zijn positie verbeteren door vastgoed te verkopen, denkt de kredietbeoordelaar. Minister Rosentaal heeft de Wit-Russische ambassadeur ontboden. Nederland is verontrust over de uitwijzing van diplomaten door de regering in Minsk. Rosenthal heeft tegenover de ambassadeurs zijn zorgen uitgesproken over de mensenrechten situatie in het land. wit Rusland wordt wel de laatste dictatuur van Europa genoemd. President Lukashenko regeert het land met ijzeren vuist. Het weer, vannacht is een kans op mistbanken en het wordt 3 tot 7 graden. Morgen wolkenvelden, het wordt 9 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Het weekend is wisselvallig en begin volgende week wordt het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.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 Even een bierveeltje pakken. Uh, 9 min 1,2, dat is... Meneer Rutte, ik heb 7,8 miljard euro voor u verdiend. Goedenavond, welkom bij het oog. Hoe staat het ervoor in het geplaagde Homs, voor zover we daarachter kunnen komen? Hoe staat Nederland er eigenlijk op in Brussel... waar premier Rutte vanavond vergadert met zijn Europese collega's? Wat stellen de parlementsverkiezingen in Iran morgen voor? Hoe populair is Bruce Springsteen nog in eigen land? Dat zijn onze vragen vanavond. Zometeen hoort u de antwoorden naar de krant van morgen en het nieuws van vandaag. Donderdag 1 maart tegenvallende cijfers van het CPB. Wat tegenvalt zijn de overheidsfinanciën. En wat ook tegenvalt is dat Nederland het bijvoorbeeld wat het betreft het consumentenvertrouwen veel slechter doet dan gemiddeld in Europa. Maar als je in 2013 nog echt onder die 3% wilt uitkomen, ja, dan moet je voor 2013 iets van 15, 16 miljard extra bezuinigen. Zo heeft het CPB berekend. De VVD wil van ouds af van die begrotingstekorten. Want we moeten schulden niet doorschuiven, maar, maar zo snel mogelijk aflossen. Want alle buitenstaanders buiten de politiek zeggen: wees nou voorzichtig, bezuinig niet te veel. Maak die langzaam groeiende economie niet nu al kapot. Als je nu hard gaat bezuinigen, wat mensen direct in de portemonnee gaat raken, dan is het funest voor de economie. Dat is echt heel erg dom. Uh, wij zijn geen cijfers, Maar 3% is niet het belangrijkste cijfer. Het belangrijkste cijfer is de combinatie met die economie. die strenge begrotingsregels laten altijd nog een beetje ruimte. Hartse politici die op dit moment zeggen dat het Brusselse regels zijn die niet heilig mogen zijn, die bedonderen eigenlijk de kiezer. Als Brussel ziet dat hier beleid wordt neergezet wat op termijn per definitie naar evenwicht toe gaat, dan heb je echt geen ruzie met Brussel. And we trust that the Netherlands will do the necessary in order to comply with the recommendation of the Council which sets indeed the 3% as the target. Maar dat tekort betekent wel eh, dat we als drie partijen vanaf maandag bij elkaar zullen komen om ons te beraden hoe hiermee om te gaan. We zijn niet als boekhouders volgende week aan het werk, maar als politici die het land sterker willen maken. De voorspelling dat de onderhandelingen drie weken zouden gaan duren, die is achterhaald. Inmiddels gaan ze er wel vanuit dat het wel zes of misschien wel acht weken kan gaan duren daar in het Katzenhuis. Ja, en die bezuinigingsblues die zal nog wel een tijdje doorklinken. Er was ook nieuws over prins Friso vandaag. Die is vanmiddag overgebracht naar een gerenommeerde revalidatiekliniek in Londen. Koninklijk Huisverslaggever Marike de Vries legt uit... waarom is gekozen voor de Britse hoofdstad. Nou ja, de prins en zijn gezin woont natuurlijk in Londen al jaren. En op basis van deskundige adviezen hebben ze gekozen voor de Wellington Kliniek. Het Wellington Ziekenhuis dat gespecialiseerd is... in een langere termijn behandeling van coma-slachtoffers. En prinses Mabel liet voor het eerst na het ski-ongeluk van zich horen. In een tweetbericht verklaarde ze... Het warme mededeven in de afgelopen periode... heeft mij steun en kracht gegeven. Mijn dank hiervoor is groot. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. De krant van Morgen is gelezen door Martijn Nijhuis. Het is op een houtje bijten in de Eerste Divisie, meldt de Volkskrant na een rondgang onder de directeuren van de 18 clubs. Na jaren van bezuinigen is voor veel Eerste divisieclubs de bodem in zicht. Om toch nog meer te besparen komen ze tot opmerkelijke maatregelen. SC Veendam ging in 2010 bijna failliet. Maar werd gered door de gemeente en een groep ondernemers. De voetballers piknicken nu op vrijdag langs de snelweg. Want de traditionele sportmaaltijd in een hotel op weg naar een uitwedstrijd is geschrapt. Ook MVV ontkwam in 2010 op het nippertje aan een faillissement. De spelers kunnen nu in de rust geen schoon shirt meer aantrekken. Sinds vorig jaar hebben ze nog maar één setje shirts. In trouw een verhaal over een van de Q-koorts patiënten die compensatie eisen van geitenhouders. Het is Henk Weideven van 50. Hij had ernstige Q-koorts. Volgens een artsen balanceerde die zelfs even op het randje. Hij lag een week in coma en was daarna tot zijn middel verlamd. Zijn revalidatie duurde zeven maanden. Nu, drie jaar later, is hij zo vermoeid en wankel... dat hij nog maar twintig uur per week kan werken. Hij had een eigen bedrijf dat kranen verhuurde. Maar dat heeft hij moeten verkopen. Sommige boeren zijn wel heel nonchalant geweest met mest uitrijden, zegt Weideven. Toch neemt hij hem weinig kwalijk. Maar als ze aansprakelijk zijn, dan wil ik geld van hun verzekering. Spits gaat nog even door over de internetvirussen... waarmee bankrekeningen worden leeggeroofd. De Universiteit van Bonn heeft er onderzoek naar gedaan... samen met een softwarebedrijf. Ze komen tot een angstaanjagende conclusie. Elke dag lanceren criminelen zeker 600 nieuwe virussen... om rekeningen te kunnen plunderen. Ook in Nederland. En maar 12 van de meest gebruikte virusscanners kan die virussen binnen 24 uur herkennen. De verwachting is dan ook dat het aantal geslaagde plunderingen... de komende jaren explosief stijgt. In het Nederlands Dagblad gaat het over abortus na de geboorte. Een vreemde term voor het laten sterven van sommige gezonde pasgeborenen. Twee medisch-ethici pleiten ervoor in de British Medical Journal. In Nederland bestaat al het Groninger Protocol. Dat staat levensbeëindiging onder voorwaarden toe... bij ernstig zieke en gehandicapte baby's. Maar dat gaat niet ver genoeg, zeggen die twee-ethici. Want ook tijdens de bevalling kunnen nog ernstige handicaps ontstaan... bijvoorbeeld door zuurstofgebrek... En je zou pasgeboren baby's ook moeten kunnen doden om sociale redenen... net als bij gewoon abortus. Bijvoorbeeld als een man zijn zwangere vrouw verlaat... waardoor die vrouw haar kind niet meer wil of kan grootbrengen. In de Telegraaf gaat het over de Haagse stichting Kat in Nood. Ooit een armlastig clubje met zo'n 20 tot 30 katten in een oud pand. Maar door allerlei legaten had de stichting ineens een miljoen euro in kas. En toen waren de poezen aan het dansen, schrijft de krant. Er kwam een nieuwe vrijwilligster die de twee hoogbejaarde bestuurders door de rechter liet ontslaan... vanwege financieel wanbeleid. En die twee oud-bestuurders slaan nu in de krant fel terug. Het was gewoon een ordinaire koep, zegt mevrouw de Rijken van 91. Die vrijwilligster wilde de stichting opdoeken... en dat miljoen in haar eigen zak steken. En daar is ze al mee begonnen door onze katten te ontvoeren. Het verhaal leidt tot mooie telegraafkoppen. Kattenweldoeners maken elkaar uit voor rotte vis... De ruzie is zo hoog opgelopen dat er inmiddels meer geld naar juristen gaat dan naar de katten. Of zoals de Telegraaf het bondig samenvat, niet voor de poes. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En dan nu door naar Syrië. Het leger van president Assad is met tanks en grondtroepen... de wijk Baba Ammer van de stad Homs binnengetrokken. De wijk was de uitvalbasis van de opstandelingen... maar die lijken zich nu te hebben teruggetrokken. Remco Andersen van de Volkskrant in Beirut, goedenavond. Goedenavond. Wat is jouw laatste informatie? Nou, wat ik begrepen heb... Uh, het is heel moeilijk om informatie te krijgen nu. In Baba Amro, de wijk in Homs die uh, nu weer heroverd is door de overheidstroepen... Daar komt nagenoeg geen informatie uit. En ook de activisten die daar normaal gesproken nauw contact mee onderhouden... zeggen nu dat de satelliettelefoons van hun contacten worden gestoord. En uh, er komt heel weinig informatie uit. Het enige bericht die ik heb ontvangen... is dat er 17 doden zijn gevallen vandaag in de wijk bij gebeld. En één actiegroep heeft het over honderden doden en gewonden die op de straten liggen. Ja. Maar of dat echt zo is, dat, uh, ja, dat zullen we de komende dagen moeten zien. Op dit moment is het een zwart gat. Ja, want uh, uh, goed... Echte informatie uit de plek zelf heb je dus niet. Maar wat, wat denk jij dat er aan de, aan, de, aan de gang is daar? Is dit het grote uh, tegenoffensief van de regering Assad? Is het misschien zelfs een afrekening? Ja, absoluut. Uh, tegenoffensief, absoluut. Uh, Babamno is het epicentrum van protesten tegen de overheid. En heeft ook een enorme symbolische waarde. Want ze houden daar in een kleine, kleine buurt al maanden vol tegen constante bombardementen en geweld van het leger. Uh, wat de overheid probeert te doen, denk ik is uh, het symbool van het verzet uitschakelen. Hmm. En daarmee uh, hopelijk de ruggengraat van, uh, van het verzet... in de rest van het land breken. Ik denk dat ze proberen een boodschap af te geven... dat ze, uh, wa waar het ook is en hoe zwaar het ook is... dat ze het verzet altijd de kop in kunnen drukken. En dat proberen ze nu te doen. Succesvol. Ja. Uh, want wat ik... ja de, de berichten zijn ook dat het, het vrije Syrische leger... Een, een soort verzamelnaam voor de opstandelingen, dat dat zich teruggetrokken zou hebben uit de wijk. Kan, kan jij dat bevestigen? En wat betekent dat voor de bewoners daar? Ja, het Vrij-Sierse leger is weg uit de wijk. Dat hebben ze vandaag ook aangekondigd. Uh, ze noemen het een strategische terugtrekking. Uh, in het kort, kort gezegd, het Vrij-Sierse leger zit al maanden in die wijk... en voert daar strijd met, uh, met overheidstroepen. Ze hebben vandaag gezegd... we hebben niet genoeg wapens om het leger op afstand te houden. Als wij hier blijven, dan zullen we het geweld alleen maar verergeren. Hm. Moet je voorstellen, als uh, een paar rebellen met een kalasjnikop... op een gebouw richting een tank schieten, kunnen ze weinig uitrichten. Maar die tank zal het gebouw wel kapot schieten met alle mensen erin. Ik denk dat dat de overweging is geweest. En uh, dat betekent dat nu zo'n 4.000... althans volgens het vrij serieus leger... zo'n 4.000 achtergebleven bewoners... die al weken geen uh, toevoer hebben van voedsel, water en uh, uh, brandstof... overgeleverd zijn aan de troepen van het regime. En wat daar gebeurt, dat weet op dit moment niemand. Maar die troepen staan er niet bekend om hun uh, vergevingsgezindheid. En uh, de kans is groot dat, um, dat, daar, uh, ja, dat daar echt uh, vraaklijks uitgeoefend gaan worden... en dat daar heel veel doden gaan vallen. Ja. Maar op dit moment... Um, ze komt er heel weinig uit de wijk. En of dat is omdat er weinig gebeurt of omdat er niks bekend is... dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar nee. de komende dagen zullen we zien hoe het gaat. Ja, niettemin zijn er ook berichten dat het Rode Kruis toegang krijgt... tot uh, Baba Amroze. Zouden we daar morgen naartoe gaan? Wat, ja. wat kunnen ze daar doen? Nou, wat het Rode Kruis gezegd heeft... is dat zij um, humanitaire hulp en voedsel naar de wijk willen brengen... en dat zij de mensen die dat nodig hebben zullen evacueren. Um, ik weet niet hoe groot de capaciteit is. Die wijk is niet zo verschrikkelijk groot. Er wonen normaal gesproken zo'n 20.000 mensen... Uh, als zij naartoe toegang tot die wijk krijgen... dan kunnen ze daar uh, ja, broodnodige hulp, uh, hulp afleveren. Je uh, moet even kijken of het Syrische overheid uh, inderdaad mensen daar binnen laat. Uh, maar ja, het uh, lijkt erop dat ze morgen toegang zullen krijgen. Ja, maar 4000 mensen waar jij het over had evacueren... dat lijkt me niet echt mogelijk. Nee, dat lijkt me ook niet echt mogelijk. Uh, en Ik vraag me ook af waar die 4000 mensen dan heen zouden moeten. Uh, die mensen wonen daar. En de heel Syrië... Is uh, in de ban van opstanden en geweld en, uh, en, en strijd. Dus um, ik geloof niet dat er nou een uh, ziekenhuis in Damascus paraat ligt om 4000 mensen op te vangen. Ik denk dat ze ter plekke daar mensen zullen verzorgen. Maar als ze dat kunnen doen, als ze dat kunnen bereiken, is dat al heel wat. Ja, om... oké. Okay. Eigenlijk het werk mogelijk gemaakt in Syrië. Nou, een buitengewoon zorgelijke toestand. Dankjewel, Rimko. Graag gedaan. Caribische Grapevine van de Kaisers Chief en Rhythms Del Mundo. En het verhaal bij de plaat is dat een Belgische arbeider veroordeeld is... tot het betalen van een boete van 65.000 euro aan de platenmaatschappij Universal Music. Omdat hij de plaat van de Kaisers Chiefs twee weken geleden... voor de release al op het net had gezet. Boom. En toen lagen de langverwachte CPB-cijfers op de deurmat. Een gapend gat op de rijksbegroting opende zich. 4,5 in 2013. En dat betekent, de getallen komen inmiddels waarschijnlijk bekend voor... een bezuiniging van, minst, van 9 miljard euro oplopend tot 16 miljard voor volgend jaar. En dat om aan die Brusselse norm van 3 begrotingstekort te voldoen. Een Brusselse norm waar Nederland het hardst op heeft aangedrongen. En waar de Europese leiders vanavond in Brussel over spreken. Maar geschrokken door de omvang van de bezuinigingen... wordt er in Den Haag nu gemorreld aan die 3 In Den Haag zit Joost Vullings en in Brussel zit Tijn Sade. Goedenavond allebei. Ja, goedenavond. goedenavond. Joost, um, welke partijen houden toch nog onverkort vast... aan die 3 op dit moment? Nou, de VVD, de SGP, ook niet belangrijk in deze samenstelling. En D66. En bij het CDA wordt het alweer wat... Twijfelachtiger hoorde vandaag fractievoorzitter van Haasmaar Bumer zeggen... we zijn geen boekhouders, geen cijferfetischisten... we moeten ook de economie vooruit helpen. Nou, dat zet toch wel een beetje de deur open naar het loslaten van die 3%. En CDA-minister van Financiën, Jan Kees de Jager, zei vandaag... ja, die Europese regels laten enige ruimte, maar hmm. die is niet groot. Maar dat klinkt toch ook minder robuust dan eerder. Ja, en, en uh, er zijn partijen die uh, nog minder streng in de leer zijn uh, dan het CDA... maar wat, uh, wat moet er volgens die partijen dan gebeuren? Ja, een, een scenario wat je, wat je veel hoort uh, hier in Den Haag... maar bijvoorbeeld ook uh, bij Bernard Wientjes van VNO-NCW is... laten we nou gaan voor die 3% uh, daaronder duiken... maar dan pas in 2015. Hmm. Dan kunnen we iets rustiger aan bezuinigen. Moet er nog steeds een hele hoop gebeuren, hoor. Uh, maar daarnaast moeten we dan ook heel veel hervormen. Ja, en dan hopen we dat Brussel Clementi toont. He, dus zegt dan tegen ons van nou, ja, jullie uh, voeren zulke goede hervormingen door. Dan komt het op termijn allemaal goed met de overheidsfinanciën in Nederland. En dat belonen wij met het uitstel uh, voor het voldoen aan die norm van 3%. Tja, Tijn Sade. Um, wat, wat gebeurt daar op dit moment in die vergaderzaal? Wordt daar. Uh... Inderdaad, nou, clementie je, getoond. Nou, wat Joost zegt, die geluiden uit Politiek Den Haag... die dringen hier natuurlijk ook door. Hè. Kunnen we zeg maar, niet een beetje morrelen nog aan die 3 ja. Moeten we die norm nou echt wel uh, volgen? Maar ja, Rutte zegt hier bij het binnenlopen... Uh, bij de Europese top van regeringsleiders... zegt Rutte tegen ons op de microfoon... nee, we gaan dit gewoon doen. Brussel dicteert dit helemaal niet. Brussel, dat zijn wij. We hebben zelf die regels bedacht. En hij zegt er zelfs bij uh, ja, de begrotingscommissaris... de eurocommissaris Olly Rehn die hebben wij samen gecreëerd. Dat, is, uh, dat zijn de woorden van uh, Rutte. Kijk, ja, uh, hij zegt dit wellicht uh, om alvast uh, de wind uit de PVV-zeilen misschien te halen. Hè, die misschien zometeen gaan zeggen van... ja, Europa wil het allemaal, maar Europa kan onze rug op. Tegelijkertijd, uh, wat net al eventjes uh, aan bod kwam... hij zal ook zeker kijken, en hij is niet de enige... Hoor, ook andere landen hier en andere regeringsleiders aan tafel... hij zal zeker kijken wat voor onderhandelruimte er, er is... Hè kan er niet toch wat meer tijd worden gegund aan landen... die het toch eigenlijk al best wel goed doen of die al op weg zijn. Zoals Nederland, ja. zo, zo zal Rutte dat uitleggen. Ja. Maar ja, ook natuurlijk uit pure noodzaak. Hè, want waar moet hij zo meteen die 9 tot wellicht 16 miljard uh, vandaan halen? Ja, en nou gaat het vanavond in Brussel over het, het Stabiliteitspact... waar dit allemaal, die afspraak, een onderdeel van is... De jager, begreep ik van Joost, het hinten daar al een beetje op. Dat, dat geeft wat ruimte. Hè? Als je echt hervormt, dan mag je volgens dat pak toch ook wel even iets boven die 3% zitten. Of geldt dat nou weer niet voor ons, omdat we altijd zo'n grote mond hebben gehad in Brussel? Hm. Sorry, nee, ik dacht het eerst Joost. Nee. Nou... Ja, dat zou je inderdaad hopen. Maar het probleem is dat Nederland in 2009 al om uitstel heeft gevraagd. Ja, en, en daarbij moet je ook niet, niet vergeten... Ja, Nederland is juist net het land de, de grote pleitbezorger... van al die strenge begrotingsregels, die 3%-norm. Ja, en dan zit je nu ineens dus aan tafel als een ja, eigenlijk een beetje een doorsnee-land... met gewoon problemen. Uh, maar inderdaad, er zijn wel allerlei uitzonderingen in dat pact... wat notabene trouwens vanavond getekend wordt, dat begrotingspact. Ja. En daar zullen ze dus naar op zoek gaan. Maar ja, het is het, het maakt natuurlijk geen goede indruk dat juist net het land... wat alle andere hoog van de toren blazend, van, van kritiek bedient... daar zelf nu naar, naar op zoek moeten, naar, nee. naar die onderhandelruimte. En dan nog, Joost, dan, als, als die onderhandelruimte er is... dan zal het toch in ieder geval hervormd moeten worden. En dat wil de PVV weer niet echt, hè? Nee, maar de PVV eh, beseft, die partij beseft... dat er minimaal één hervorming moet komen... Anders ga je dat bedrag helemaal niet halen. En dat is natuurlijk ook een beetje de val waar Wilders in zit. Op het moment dat je dus een beroep gaat doen op Brussel van... geef ons nog een beetje uitstel, ja. mogen we boven die 3% zitten... dan zegt Brussel, maar dan willen we hervormingen zien. Ja, en ja, dan moeten dus Wilders wel gaan leveren. Maar hij beseft dat er echt wel iets... hij kan niet wegkomen uh, met, uh, zonder hervormingen. Nee. Dat, sterker nog, dan haal je het bedrag niet eens. Het is gewoon noodzakelijk. Ja. Maar... Tijdens de, Nou, nou zijn we hier in Nederland allemaal enorm bezig met die CPB-cijfers. Zijn, zijn ze daar in Brussel ook zo van onder de indruk? Nou, je moet niet denken dat hier de CPB-cijfers uh, deze hele Europese top domineren. Maar het is, het is zeker wel in het oog gesprongen. We hebben zelfs al de Britse pers gehaald, het Haagse uh, uh, tekort. Uh, wat, wat, wat ook uh, heel erg, uh, waar heel veel aandacht aan besteed wordt... is toch die, die positie van Rutte. Hè? Dat hij toch uh, steeds duidelijker op uh, twee tegelijk aan het schaken is. Nou, Dat doet natuurlijk elke regeringsleider hier. Elke regeringsleider moet naar huis weer, naar zijn eigen parlement... of haar eigen parlement. Je speelt op het Nederlandse schaakbord, op het Europese schaakbord... maar ja, bij Rutte wordt dat toch steeds uh, ja, duidelijker, zichtbaar. En datzelfde verwijt werd hem ook gemaakt vanochtend... nog door de uh, Europese parlementsvoorzitter Schulz. Want ja. daar moest Rutte vanochtend uh, ook nog langs. Want hij moest zich uh, nog steeds verantwoorden over dat PVV-beleid meldpunt voor Oost-Europianen. Ja. Het Europese parlement laat niet los. Nou, Rutte heeft zich daar weer heel neutraal opgesteld. Hij heeft weer gezegd uh, luister, dit is geen initiatief van de regering. Maar ja, Schulz zei uh, mij daarna, eigenlijk na de persconferentie, uh, dat hij dit onacceptabel vindt. Dat Rutte op deze twee borden tegelijk schaakt. In Nederland niet zonder de PVV kunnen en in Europa net doen alsof je niks te maken hebt met die PVV. Ja, ja dat is natuurlijk een uh, pijnlijke situatie. Rulde we, uh, Rutte wilde het allemaal klein houden, hè? dat was de strategie... maar het is inmiddels toch een behoorlijke, uh, behoorlijke grote zaak geworden... want dezezelfde Schulz, de Europese... Deze parlementsvoorzitter heeft vanavond bij het diner met al die regeringsleiders. Uh, is hij daar nog eens uitgebreid over gaan speechen. Ja. En daarmee, dus uh, Nederland, Rutte toch wel een beetje in het, hemd, uh, in het hemd gezet. Ja, en bovendien zitten daar dan ook uh, de regeringsleiders van Roemenië en Bulgarije. die, die wij als enige nu. Uh, niet, waar we waar de, waar de grenzen niet voor, voor willen openen. Um, nee, de Schengen, Schengenzone. De ja. Schengenzone, ja. ja. Hoe ja. staan we er nou eigenlijk op in Brussel? Nou, dat gaan we zo meteen hopelijk horen hè, hoe dat afloopt. Want het schijnt dat Rutte toch voor de top uh, begon al... Apart even met de Bulgaren en de Roemenen heeft gesproken. Nou, dat zou erop kunnen duiden dat er misschien achter de schermen toch wat wordt onderhandeld. Dat gaan we zo meteen hopelijk nog horen. Maar je kunt, ja, jouw vraag. Je kunt wel stellen dat, uh, ja, dat Nederland er uh, ja, wat, wat minder Europees en eurofiel op staat. En dan zeg ik nog uh, met hele vriendelijke woorden. Ja. Nee, we staan toch wel steeds met de boek als een uh, ja, lastige klant. En als, als ik nou een keertje probeer de slimme politicus eruit uh, te, te hangen, uh, wanneer Rutte nou gedwongen zou worden om te bezuinigen? Dan heeft hij in Nederland een probleem met de PVV. Dan valt misschien het kabinet. Dan zijn ze in Europa ook van die PVV af. Wordt, wordt er op die manier gedacht in Brussel? Ja, wellicht. Dat kan ik echt niet zeggen. Uh, ik weet niet of, of op dat niveau die spelletjes gespeeld worden. door bijvoorbeeld Roemenen en Bulgaren die kwaad zijn op uh, Nederland. Kijk, je moet niet vergeten: al die regeringsleiders komen nogmaals allemaal met hun eigen probleem hier naartoe. En die begrijpen elkaar vaak aan die dinertafel heel goed. Uh, dus ik. ik ja, het lijkt mij heel sterk als er uh, zo'n vuil spel gespeeld zou worden. Nee. Goed. Nou ja, Joost, uh, je hoort het. Er mag, er mag niet meer op twee borden geschaakt worden uh, van Brussel... Het wordt kiezen of delen voor Rutte. Het wordt Brussel of de PVV. Wat gaat het worden? Nou ja, vooralsnog uh, kiest hij voor Brussel. Dat hebben we morgen horen zeggen. Ik, ik, ja. ik wil die 3%. En dan zegt hij erbij van... Uh, die regels komen niet uit Brussel. Maar dat hebben we zelf al afgesproken. Uh, ja, maar aan de andere kant... als dat problemen gaat opleveren... Uh, kijk, uiteindelijk wil hij gewoon Wilders natuurlijk wel aan boord houden. Ja. Uh, het liefst zou hij natuurlijk niet willen kiezen. Hè? Maar dat is het lastige van de politicus zijn. Dat is keuzes maken. Dus wat voor evenwichtskunst gaan we zien de komende week? Ja, beker? dat... Uh, dat dat wordt zeker de taak. Uiteindelijk zal hij kiezen voor het voortbestaan van zijn eigen kabinet. En dat liefst met 3%, maar zo niet. Dan zal hij zich denk ik toch plooien op een zeer creatieve manier. Hmm. Dus waar gaat het heen vanaf maandag in het Katshuis? Ja, ik heb, had gehoopt natuurlijk op een veel lager bedrag. Eh, ergens onder de 10 miljard. En dan had je zo'n mooie menukaart. En dan was het ook niet uh, makkelijk geweest. Maar dan had je gewoon een beetje kunnen gaan aanvinken en optellen of je het bedrag zou halen. En nu zal er eerst echt een heel fundamenteel debat worden gevoerd in dat Katshuis. Van, voor welk bedrag... Gaan we nu bezuinigen? En wat doen we met die 3 procent? Nou ja, dat houdt in dus dat de onderhandelingen al anders beginnen dan gepland. Uh, we hoorden het Geert Wilders vandaag al zeggen. Uh, Sommigen gaan uit van drie weken. Hij gaat uit van zes tot acht weken. En ik denk dat dat een redelijk adequate inschatting is. Dan gaan we je nog vaak horen de komende tijd. Dankjewel. Joost Vullings en Tijns Allee.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 There are days. days.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 Kees Mayfield was dat met de title. Onlangs nog prachtig live te horen, ook hier in het oog. En het blijft maar stromen daar in Volendam. Want eigenlijk heet Kees, Kees, maar dan Kees Vierman. Zijn dus debuutalbum heet The Many Colored Beast. In Iran zijn er morgen parlementsverkiezingen. Maar veel te kiezen hebben de Iraniërs niet. Want de oppositie doet niet mee. Thomas Erdbrink is correspondent in Teheran. Goedenavond, Thomas. Hoi, Kees. Waarom doet de oppositie niet mee? Nou, omdat ze niet mee mogen doen uh, sinds de presidentsverkiezingen van 2009, uh, waarin miljoenen mensen de straat op gingen om uh, te, te protesteren tegen de uh, betwistbare herverkiezing van president Mahmoud Ahmadinejad, mm -hmm. zijn hun leiders uh, gearresteerd uh, uh, in in Stalinachtige uh, rechtszaken uh, voor het volk berecht en. Uh, ja, is eigenlijk de oppositie uh, uh, en, en ook hun politieke vertegenwoordigers zijn, zijn een stille dood gestorven. Ja, waar gaat het dan over morgen? Nou, het gaat morgen over uh, een strijd tussen, tussen verschillende conservatieven. Um, en om het heel makkelijk te zeggen is het eigenlijk een strijd of de geestelijkheid nog meer macht gaat krijgen uh, ten koste van het volk. Of niet. Um, en uh, dat, dat is wat er op het spel staat. Er is een, is een, een, een bepaalde stroming uh, die vindt dat de islamitische republiek eigenlijk meer een islamitische staat zou moeten zijn. Het houdt feitelijk in dat het volk wel mag stemmen in verkiezingen... maar dat alleen mag doen om uh, ja, het, het, het leiderschap van de geestelijke te bevestigen. En ja, dat is echt een wereld van verschil. Met, met tien jaar geleden toen miljoenen Iraniërs... Uh, tot twee keer toe president Mohammed Ghatami uh, uh, kozen... Uh, die stond voor meer veranderingen, meer ja. persoonlijke vrijheid en dat soort zaken. Ja, hier in de studio zit ook... Uh, ze hebt Divani, schrijver, dichter en verhalenverteller... en van Iraanse afkomst. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat, wat verwacht u van die verkiezingen morgen? Gaat het nergens over? Uh, ja, feitelijk gaat het nergens over. Uh, het is wel zo dat uh, de, de, de machthebbers nu hopen op een hele grote opkomst. En uh, als dat zo zal zijn, wat ik trouwens uh, betwijfel... dan is dat iets waar ze aan hebben, maar waar ze feitelijk op stemmen... dat maakt niet zoveel uit. Nee, en, en, en uh, die machtsstrijd waar Thomas het over heeft... dus verschillende conservatieve groepen... De een nog net iets conservatiever dan de andere. tegen elkaar. Is, is dat nog van belang voor de gewone nou, bevolking in Iran? Ja, dat is, dat, is, dat is absoluut van belang. Niet dat uh, als de een wint uh, of de ander wint. dat het volk daar wat aan heeft. Maar waar het om gaat is dat er nu een strijd is uitgebroken. tussen twee kampen. waarvan altijd door de regering werd gezegd dat dat één sterk front was. Ahmadinejad, dat was de kandidaat van de Ayatollah van Khamenei. Ja. En dat die twee nu in twee verschillende kampen uit elkaar zijn gevallen. en met elkaar vechten en de, uh, elkaar de meest nare dingen over elkaar zeggen trouwens nooit direct, hè, maar altijd over uh, mensen die bij de een of bij de ander horen. Het wordt altijd heel indirect gespeeld. Dat is een gevecht wat uh, toch zeker uh, zeer veel vraagtekens zet bij de legitimiteit van deze regering en uh, op een hele andere manier de, uh, de, de, het systeem toont dan wat uh, voorheen altijd aan het volk werd, uh, werd getoond. Ja. Uh, th Thomas, je, je noemde het net al, uh, een paar jaar geleden gingen mensen massaal de straten op bij de Vorige verkiezingen, dat, dat heette toen de Groene Beweging. Hè. Er was, er was, ja, het wordt een beetje gezien als een, als een voorloper eigenlijk van, van wat we later de Arabische Lente eh, zijn gaan noemen. Die machtsstrijd die eh, Saal net, eh, net beschrijft... Dat, dat lijkt me dan een moment voor zo'n beweging om zich weer te tonen. Gaat dat gebeuren? Nee, absoluut niet. Uh, het, als, als we van één ding zeker kunnen zijn, is dat er morgen... Uh, uh, geen protesten op grote schaal zullen plaatsvinden zoals ze toen plaatsvonden. Dat heeft ook een reden omdat uh, de mensen die destijds de straat op gingen, en let wel, dat waren er zelfs volgens de officiële cijfers van de gemeente Teheran... tot zeker 3 miljoen. Dat is er meer dan er ooit op het hele Tahrirplein hebben gestaan... In, in, in Cairo, in Egypte bijvoorbeeld. Um, dat waren mensen die, die tot, uh, ja, tot de brede Iraanse middenklasse horen. En dan, dan heb ik het over mensen zoals bijvoorbeeld buschauffeurs... die dubbele diensten draaien om hun dochter naar de universiteit te sturen... tot aan uh, ja, artsen en advocaten en, en alles ertussenin. En die mensen die hadden dat die de één hele diepe wens. Het is verandering... Meer aansluiting bij de, bij de, bij de rest van de wereld en boven alles meer persoonlijke vrijheid. Uh, maar ze gingen heel um, bescheiden de straat op. Ze, ze hielden stil protest. Uh, ze, ze, ze stonden met v uh, uh, in de lucht uh, en met, met de handen voor hun mond. Te vragen eigenlijk om uh, bijna erkenning bij de, bij de Iraanse geestelijke leiders. Mm. En ze werden ook, uh, ja beantwoord uh, op een manier die ze die ze denk ik wel hadden verwacht. Maar de, toch gebeurde, ze werden hem van de straat afgeveegd. En die mensen zijn er zo van uh, geschrokken. Um, en daarom zijn ze nu uh, twee jaar, bijna drie jaar later, niet uh, bereid om hun leven te wagen op nee. straat. Meneer Sahab Ivani, u hebt, neem ik aan, contact met vrienden familie ja, ja. In, in Iran. Is, is dat, dat revolutionaire elan van een paar jaar geleden dan helemaal verdwenen? Nu Vo zijn voor, mensen voor zo bang? Voor wel, wel, absoluut. Ja? Ja, de, uh, de, in 2009 had ik een hele hoop vrienden in Nederland die zeiden wij moeten terug. Ik ken ook mensen die terug zijn gegaan en nou ja, die zijn op straat opgepakt in elkaar geslagen. En die, zijn, die wisten niet hoe snel ze weer het land uit moesten. Nu hoor ik van heel veel mensen die daar zitten van wij kunnen eigenlijk niet wachten totdat wij het land uit zijn. Dus dat is een heel andere moed zou je kunnen zeggen, mensen zijn zo gedeprimeerd, en dan komt bij de symbolische leiders van die beweging mm -hmm. die toen uh, de straat op gingen en met die demonstraties meeliepen. Mee Mousavi, Karoubi, die zitten allemaal in huisarrest en die kunnen nauwelijks nog spreken met degene die dan voor hun de straat op zouden moeten gaan. Dus uh, er is absoluut geen sfeer van nu de straat op gaan en, en iets doen. Maar tegelijkertijd is, is, is, is Iran onder de oppervlakte eh, ook, ook gewoon een heel modern land geworden. Er is erg veel veranderd de afgelopen jaren, globalisering. Waar gaat, waar gaat dat gevoel dan heen? Wat is het perspectief? Uh, ik denk dat op de korte termijn we niet zo heel veel moeten verwachten. Uh, hier en daar zal je misschien in de, in de uh, provincies die, uh, waar, waar, waar je etnische onlusten hebt, dat er daar nog wat zal gebeuren, maar eigenlijk uh, zal het niet uitmonden tot een, tot een revolutie of een grote straatprotesten. Het is wel zo dat als het over een paar jaar nou gebeurt, dat misschien over twee jaar of vijf jaar of tien jaar of twintig jaar, je weet het niet, dat je dat, je, uh, dat wel terug kan leiden naar, wat ik denk, die uh, ruzies binnen het systeem. Want mm -hmm. wat we nu zien, dat, uh, dat een aantal kampen die voorheen gewoon allemaal tot het systeem hoorden, dat die elkaar nu in de haren vliegen, dat dat echt ongekend is... sinds het ontstaan van de islamitische republiek Iran. In die 32 jaar hebben we dat, hebben we dat nog nooit gezien. Ja, Thomas, is dat inderdaad perspectief voor de, dat grote deel van de Iraanse bevolking... dat een ander leven zou willen? Gewoon wachten tot het regime zelf in elkaar valt? Nou, ik denk dat, dat er twee dingen heel belangrijk zijn. Ten eerste is uh, zo'n georganiseerde beweging als de Groene Beweging is er inderdaad niet meer, maar er is nog steeds, zoals uh, Sahant al aangeeft, er is, de mensen willen het land uit. Dus er is nog steeds een heleboel frustratie mm -hmm. over vrijwel alles. En dat betekent dat ieder incident, wat wij nog niet kunnen zien in de toekomst, variërend van een aanslag op een politicus tot een aardbeving in het centrum van Teheran, genoeg kan zijn om de vlammende pand te doen slaan en, uh, en weer een soortgelijke des uh, opstand te krijgen alleen zal die dan een stuk minder vreedzaam zijn. Mm -hmm. Nou, als je dan kijkt naar hoe de leiders met elkaar omgaan, eh, ja, ik heb ik heb ik heb heel lang uh, de mening van uh, Van Zandt gedeeld. Maar uh, ik, ik moet toch vaststellen dat, uh, dat, dat het zo moeilijk is om inzicht te krijgen in wat er echt precies gebeurt en dat het zo vaak erop lijkt dat, uh, ja, dat er ook spelletjes worden gespeeld, uh, dat, dat, dat sommige leiders met elkaar ruzie maken en dan later weer met elkaar goed omgaan. Een heel goed voorbeeld is wat je ziet met president Mahmoud Ahmadinejad die een soort eigen geestelijke leider zou hebben, Mespa Yazdi en Ayatollah. Nou... Uh, deze twee mannen uh, uh, de, de, de maakten elkaar verrotte vis uit een paar maanden geleden. En nu lijkt alles weer, weer koek en ei. Nou ja. uh, het is gewoon moeilijk te zien of, of dat het echt gaat worden. Ik denk ja. juist dat die moderne Iraniërs, uh, dat die de verandering gaan brengen. Want uh, ja, je houdt gewoon ontwikkeling niet tegen. Oké, okay. maar morgen gaat er verder niets veranderen. In ieder geval, dat is duidelijk. Dankjewel Thomas Hetprink uh, Thomas en Sahant Saab Alsjeblieft. En we gaan door naar Amerika, want The Boss is back. Op internet kon u links en rechts al wat voorproefjes horen. Morgen ligt het album in zijn geheel in de winkel, de nieuwe Bruce Springsteen. Hier in de studio muziekjournalist Gijsbert Kamer van de Volkskrant. Welk nummer gaan we draaien? En waar, we gaan, moet, en waar moeten we op letten? We gaan naar, naar Easy Money luisteren. Ja. En dan moeten we al eerst opletten dat er weer een uh, girl in een red dress in voorkomt <laughs> na al die jaren. En alleen de, deze girl in een red dress, dat zit niet zoveel romantisch aan, want ze gaan op brooftocht. Hij neemt ermee op brooftocht, want hij heeft geleerd van de bankiers dat het heel makkelijk is om aan, om aan geld te komen waar jij geen recht op hebt. Bruce Springsteen. You put on your Money, Bruce Springsteen van zijn nieuwe CD Wrecking Ball morgen in de winkel, dus um, en Gijsbert. Ja, uit, uit dit nummer en ook uit alle voorpublikein die er al geweest is, begrijpen we dat dit een, een terugkeer is naar het politieke engagement van Springsteen, of is dat eigenlijk nooit weg geweest? Het is nooit helemaal weg geweest, maar dit is wel een van zijn uh, meest uh, geëngageerde platen. Ja, eigenlijk wel sinds een Nebraska, dat hele kale, desolate uh, album uh, uit 1980, jaren 80, 82, ja, begin jaren 80, ja. En, uh, nou ja, en natuurlijk ook die plaat die die, waar je nu eigenlijk wel invloeden nog van terug hoort. Die die met die Piet met Seeger sessies. Met die groot, ja, je grote hoort wat a, a, traditionele Amerikaanse ja, folk invloeden ja, ja. hoor je er zeker ja. in. Ja. Ja, je hoort heel veel dingen terugkomen uit, uit jarenlange muziekgeschiedenis. Uh, zeg maar. uh, volgens mij ook allemaal expres. Om iets te laten horen van uh, wat ik vertel is niet nieuw. Het, is, uh, het herhaalt zich allemaal weer. en het, uh, dat, dat speelt ook heel erg mee. Dat, dat benadrukt hij ook op de persconferentie die, die hij uh, een paar weken geleden gaf. En uh, dit Easy Money is dan een van zijn voorbeelden van nummers waarvan hij ook letterlijk zei: van uh, dit, dit is echt ingegeven uh, na de eerste crisis, de bankencrisis in 2008. Dat niemand gestraft werd daarvoor voor die ellende in, op, op Wall Street mm -hmm. en dat niemand verantwoording nam. En dat het dus blijkbaar. Dus daar met een liedje geschreven waarin mensen die uh, ook desperaat werden, uh, dachten: van nou ja, blijkbaar. Kan het dus dat je ongestraft maar geld gaat stelen van andere mensen. Dus dat gaan we ook doen. Ja. Dat is dan easy money. Want, ja. uh. Maar een politieke plaat dus ook een, een goede plaat? Uh, ja, zeker. Het is, het is een, van de, een van zijn betere platen, vind ik zelf. Uh, uh, even iets over het geluid. Ik blijf altijd... Uh, ze, ze eigenlijk de laatste dertig jaar, dat, dat, dat durf ik wel te stellen... <laughs> eigenlijk na, na de River, bij, bij, uh, of na Nebraska, bij Born in the USA... Zei, al dat hij een heel wanhopig uh, rockgeluid probeert te zoeken... wat hij nooit echt vindt, wat nooit echt goed is. Het is altijd een beetje plat of een beetje te, te vol... of een beetje te, te harde drums of een beetje... en live is het allemaal geen probleem... maar de productie, ook hier is dat toch weer een beetje een probleem. Ja. Maar goed, daar da, da luister je doorheen. En ook met dit nummer, je hoort meteen, je hoort meteen erin van... Zo gaat het klinken. En je voelt dat je meteen van als we daar weer staan met, met de 60.000... want Springsteen live zien is echt een gebeurtenis. Dat, bl dat blijf ik vinden. Ja. Uh, dan, dan, dan, dan werkt het allemaal hartstikke goed. Ja. Wessel de Jong, correspondent in Amerika. Goedenavond. Hallo. Um, waar, waar zou jij Springsteen uh, politiek gezien plaatsen? Nou, zeker aan de linkerkant natuurlijk, uh, voor zover je in Amerika van links kan spreken. Het is mm. natuurlijk absoluut uh, een democraat. Het is natuurlijk niet voor niks dat hij natuurlijk ook in, in 2008 natuurlijk, uh, samen campagne heeft gevoerd met Obama. Speelde op zijn inauguratie. Uh, het is, het is, ja, het is, de, het is de, de artiest natuurlijk toch van de, van de kleine man, van de, ja. van, van, van de, van de werkende Amerikaan. Ja. Maar je kunt nu wel zeggen dat de liefde toch tussen Springsteen en Obama een beetje bekoeld is. Oh ja, waar blijkt dat uit? Nou, hij heeft gezegd dat hij nu met de, met de aanstaande campagne dit jaar in 2012... Dat hij, dat hij niet gaat meedoen. En hij heeft ook gezegd dat hij uh, ja, toch een beetje teleurgesteld is in Obama. Aha. Hij zegt dat hij, toch, uh, ja, dat hij toch Obama more friendly voor de corporations... voor de grote bedrijven is geweest dan hij die, dan die had gedacht. En hij had toch ook wel wat aan die foreclosures. Dan had hij toch ook hè, de, de, de, gewoon de gedwongen huizen verkopen... van mensen die hun hypotheken niet meer kunnen betalen... had hij toch ook wel wat meer tegen kunnen doen. En vanuit het wit in het witte huis zit ook verder niemand die wat hem betreft nou uh, ja, de stem van de, van de gewone gemiddelde Amerikaan vertegenwoordigt. Dus het is, uh, is, is, is, is niet helemaal waar. Uh, het is waarschijnlijk wel waar wat je zegt, maar in Parijs kwam hij nog even op terug. En toen zei hij echt wat nadrukkelijk van uh, Obama heeft een hoop verkeerd gedaan, maar hij somde ook meteen op van wat hij allemaal goed gedaan heeft. Hè. Bijvoorbeeld uh, uh, de General Motors die in Detroit gebleven ja, zijn. Ja, dat is waar. Osama Bin Laden de omgelegd. <laughs> uh, ja, Laden heeft hij ook genoemd. Alleen ze moeten dan, vond hij uh, ze, mo ze moeten uit Afghanistan, zoals ook uit Irak gegaan zijn. Maar hij zei heel nadrukkelijk van... eigenlijk wilde ik me helemaal niet meer bemoeien met... Uh, hij heeft het een paar keer gedaan. En uh, ik denk dat hij inderdaad stiekem een beetje spijt heeft... dat hij zich zo met Obama geafficheerd heeft. Dat is ja, wat waar. hij daarvan zei is natuurlijk dat hij zei daarover... de, de, de jaren waren dermate rampzalig. kon je gewoon in de kant ik, blijven staan. Vanuit. Maar Volk nu het weer uh, wat hem betreft weer ietsje beter gaat... Uh, ja. neemt hij weer afstand. Hij zegt dat uh, ja, een artiest, dat moet toch de Canarie-Piet de in de mijn ja, zijn... Precies moet dingen signaleren, ja. maar die moet verder niet uh, toch al te actief meedoen. Nee. En, en Gijsbert, hoe uh, oprecht is het, dat engagement van, uh, van Springsteen? Hij is inmiddels natuurlijk zelf gewoon ook een, een steenrijke rockstar. Ja. Weet, weet ja. u nog wat de man in Main Street uh, voelt en denkt? Nou, er was niemand die hem vroeg wat een brood kostte. Wat we in Nederland <laughs> nog wel eens doen bij Politici. Ja. Oh. Maar het, uh, ik, ik denk dat hij heel goed weet wat er allemaal gaande is. Hij kan heel makkelijk ook uh, hele recente uh, artikelen citeren en, en heel goed... goed Plaatsen wat er, wat er gezegd is en mensen uh, uh, heel goed duiden wat er aan de hand is. En uh, ik, uh, ik geloof niet alle muzikanten als ze zeggen van dat, dat ze uh, geëngageerd zijn. Ik heb zelf bij Bono wel eens het idee van uh, of dan wel niet een beetje gespeeld is. Maar bij Bruce Springsteen heb ik dat gevoel eigenlijk nooit gehad. Hm. Ook omdat hij altijd alles terugkoppelt naar zijn eigen situatie, naar zijn eigen. Uh, opgroeien en uh, nu ook weer. Hij zegt heel duidelijk: van nou, we krijgen een veranderende samenleving, de, uh, de, een dienstenmaatschappij en geen factory uh, mm -hmm. uh, society mm -hmm. meer. En uh, ik heb het vroeger thuis ook meegemaakt. Mijn vader had geen werk en mijn moeder moest de, de kost verdienen. Dat breekt gezinnen op. Dat is echt, de, dat, dat, dat is dodelijk voor de sfeer in een gezin. En dat heeft hij zelf ook al meegemaakt. Nou, dat is een hele, uh, dat vind ik bijzondere dingen. Wat ik ook knap vind, is dat hij eigenlijk ook. Hij weet zijn publiek is meegegroeid. Er komen niet zoveel jonge kids mee bij. Het zijn allemaal de 30 de 20-plussers, nu allemaal 50-plussers. Ja. En waar ze vroeger romantische ideeën hadden over hun toekomst opbouwen... en hoe het allemaal moest gaan, hebben ze nu, zit, lopen ze het risico... dat ze op een vijf zijn baan in hun huis kwijtraken. En die mens probeert hij nu een hart onder de riem te steken... met, vind ik, wel behoorlijke krachtige nummers. En mooie ook. Ja. Wordt hij in Amerika ook, ook wel zo gezien... als iemand met een oprecht uh, engagement, Wessel? Ja, absoluut. Dat, dat. Ja, anders had Obama hem natuurlijk ook niet aan zijn zijde geschaard. had uh -huh. hij hem natuurlijk niet, niet uitgekozen als een mede-artiesten. Maar ja, Obama, die, zoals dat gaat met die campagnes op dit moment, die stelt dan een hele complete playlist. Stelt hij dan samen van artiesten die die graag en nummers, die die graag hoort uh, tijdens, tijdens zijn campagnes. En daar zit nu toch ontzettend veel zwarte muziek bij. Ja. Je, je, je, je ziet ook dat die Obama laatste tijd, heeft, opeens zelf heeft hij natuurlijk uh, wat, wat gezongen en zo. Dan, dan kiest hij toch niet. Nummers van een, een L. Green uit ja, en dergelijke. Ja. Hè? Let's, let's stay together. Dus dat. Uh, ik denk dat Bruce Springsteen was wat dat betreft, natuurlijk uh, bij de eerste ronde van, van Obama ook heel goed. Dat was natuurlijk toch aan één kant heel. Uh, sociaal bewogen. Maar hij was ook blank. Ja. Obama wilde zich natuurlijk juist nadrukkelijk natuurlijk niet als afficheren de als de zwarte kandidaat. Ja. En dan lijkt hij uit, in zijn muziekkeuze lijkt hij op dit moment lijkt hij daar wat minder problemen mee te ja. hebben. Maar het is, het is zo stil rond de Springs in Amerika. Er gebeurt hier heel erg veel. Publicitair. Ja, dat, dat, dat, dat valt mij ontzettend op. Jullie ja. zijn er ontzettend mee bezig. En als ik hier de, de ja. mainstream media bekijk ja. hier ja. in de, de Verenigde komen. Staten. Als je, als je de, als je de, de, de, de grote kranten ja. nakijkt. Ja. Die hebben het wel genoemd, ja. maar die komen maar dan toch niet verder dan wat kleine berichtjes. En ook het vakblad natuurlijk, Rolling Stone, ja. is er ook bijzonder zuinig over. Nou, daar vind die, je ook maar een paar alinea's. Nou, die, zijn wel, die hebben wel wat, wat wij in Nederland, en Engeland, de car, in, in Nederland, de Volkskrant... wel iedere dag een nummer uh, dat ze beschikbaar stellen. Wat opmerkelijk is, want... In, in, nou, er is gewoon zo weinig over geschreven. Bedoel, ja, ja je vindt nee, nog, echt, uh, bijna niks. Nee, dat is, me ook, ja. Hoe, jongens, hoe komt dat dan? Komt dat dan omdat die überhaupt in Amerika minder populair is? Of komt dat omdat mensen daar niet op een politieke plaats zitten te wachten? Nou, ik, ik, ik, ik vraag me dat echt af. Uh, ik, het zou me niks verbaasd als er morgen ineens een vijf-sterren recensie in de Rolling Stones staat. Dat ze gewoon even wachten tot alle nummers online staan. En dat ze dan uh, uh, dit weekend pas gaan komen. Maar nou, het, het, heeft eerst, het heeft natuurlijk ook mee te maken dat de plaat in Amerika pas over een week op, op 6 ja, maart komt. die uit. Dinsdag. Ja. Dus de grote klapper moet misschien nog ja, komen. Ja. Dat, dat, zou, dat zou heel goed kunnen, inderdaad. Maar, ja. maar het, is, het is inderdaad opmerkelijk. En ik, uh, ik, ik denk dat... Uh, uh, uh, Wat ook op zich al vreemd is, dat, dat een plaat een week eerder... misschien is dat gewoon, misschien de nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat, dat nee, nee, hij, dat nee, hij nee, een week, week nee. later dan pas in zijn eigen land uitkomt. Nee, nee, Ik vind het merkwaardig. Nee, maar dat is niet zo. Hij komt, uh, officieel komt hij in uh, Nederland en Europa komt hij maandag uit, 5 maart. En op de, uh, Het is altijd dat op de platen verschijnen in, in Amerika op dinsdag. En in Nederland hebben we het al, al voor het weekend. Dat is het hele verhaal. Maar, maar, maar toch dat, even, uh, Gijs. Zit, zit, <laughs> zit het publiek uh, in 2012... Vroeger vonden we het allemaal geweldig en helemaal... maar zit men nog op een politiek. Nou, daar ben, ik zo, daar ben ik zo benieuwd naar. Hij zit, ja, zit, nou, zit men in Amerika sowieso ja, nog op ja, voorspring je, ja. je ziet nu wel de sfeer natuurlijk. En kijk maar eventjes terug naar de Grammys van een paar weken ja. geleden. Ja. De, waar de, de, de, sfeer de sfeer is daar dan zo anders. En hij was dan de, de openingsact. Ja. Maar ja, je kunt niet anders zeggen dat die openingsact vergeleken met de rest van de avond... toch een beetje uit de toon viel. Uh, hè, de, de, de hele muziekscene nu in Amerika is natuurlijk ongelooflijk. Met alle Lady Gaga's Die is natuurlijk ongelooflijk flashy. En dan staat er opeens gewoon een man. In een, in een spijkerbroek met een zwart shirtje. Ja. En, die en sociale haar, dingen te roepen. En die staat en dat, daar niet voor niks. Die staat daar niet voor niks. He. He. Die staat niet voor niks. Die, dat is echt een gekochte plek is dat geweest. Uh, dat is heel bewust is dat gedaan. Van, nou, dus geen ze willen hem, hem. Nee, maar dat, zijn, dat is geen enkele plek in de kermis oh, okay. uh, Ze wilden hem heel duidelijk. Uh, uh, hij wilde zelf waarschijnlijk nog, nog laten zien. van uh, Ik hoor nog steeds bij de allergrootste. Of, uh, een beetje forceerd vond ik dat ook. En uh, dat is een plek die hem niet helemaal paste, ook, vond ik ook. Want het, het is niet. Een van de grootste artiesten, die nu nog ja. daar, die het meeste verkoopt. Ja, het en het begint lange... natuurlijk, even... begin natuurlijk ook nog tijdens dat optreden. Begint natuurlijk ook nog wel een behoorlijke gaf. Ja? Dat hij riep: van, uh, merken, are you alive out there? Ja, terwijl natuurlijk <laughs> op juist die avond natuurlijk net iemand With een richard, grote <laughs> muzikant <laughs> overleed. Ja. had. Oh, echt, echt. dat was echt een wel een tenenkrommend ja. moment. het ja. moment. <laughs> nee, hij, hij, ja. heeft wel wat, hij heeft nog wel wat te overwinnen daar. Uh, uh, dat is duidelijk. Iemand, als Bob Dylan zou zoiets nooit doen, uh, wat uh, Springsteen gedaan Maar dat maakt hem ook wel weer bijzonder, vind ik. Dat uh aandurven. En uh, nou ja, dan, dan, dan, dan vallen de mensen over hem heen. En uh, dan, dan roept iedereen van hij heeft zijn beste tijd gehad. En dan is een oude man. Laat maar. Ik denk dat die stadions Ik verwacht dat ze vol gaan lopen. Maar ik ben heel benieuwd. We gaan het volgende week eerst in Austin, Texas. Waar die... Ja, 18 resten. maart is zijn ja. eerste. Ja. Oké. Okay. <lacht> nou, ik ga niet ervoor goed toch gewoon uh, de plaat kopen. Kan mij allemaal helemaal niks geven. Heel goed. <laughs> Hartelijk bedankt, uh, Wessel de Jong vanuit Washington... en uh, Gijsbert Kamer, recensent voor de Volkskrant, hier in de studio. Dit was uh, Met het oog op morgen voor deze donderdag. Morgen is het vrijdag en dan is er zomaar weer een oog. En dan zit hier onze vriend Thijs van der Brink. Goedenacht, vrienden.